De brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag, de verloofde van Harry. Was er nog iets bij de post? Een brief van mijn vader. Van je vader? Ik wist niet eens dat hij schrijven kon. Ja, reken maar. Toen hij het café in gaat schrijf je hij zelfs met dubbel krijt. Er zit 115 de 15 strafport op. Nou, dat zal dan een dikke brief wezen. Je ja, gek heb er gewoon niks opgeplakt. Wat een krent. Nou, maak eens open. Ik ben nieuwsgierig. Nieuwsgierig? Zal ik even je bril vallen? Nee, dat hoeft niet. Paas zijn nogal groot. En weinig. Wat schrijft hij? Ik kom aan. Nou, maak nou voort. Wat schrijft hij? Ik kom er aan. Dat schrijft hij. Nou, daar is hij dan wel voor gaan zitten, zeg. Zeker bang dat je last zou krijgen van leesblindheid. Wanneer komt hij? Ja, weet ik wel eens dat hij erbij. Ik kom eraan. Punt. Dat is alles. Nou, dat wordt een verschrikkelijke dag. Maar goed, voorlopig staat hij nog niet op de stoep. Hé? Nee? Wedder? Wedder dat hij nou op de stoep staat? Volgens mij heeft hij zichzelf meegepost als pakketje. En ongefrankeerd. Als oh, dat is, dan zijn we failliet. Ga ze even open doen. Ik kom eraan. Ja. Nou, hij kan er geen kram van in zijn vingers hebben gekregen. Nou, mij treed kop op. Een paar uur net doen of je het leuk vindt en dan is hij weer verdwenen. Gaat dat, ouwe? Hou je troep. Nog geen pas binnen de deur je wordt hier al beleidigd. Dat ik in een beetje huis woon, ben ik nog niet oud. De jaart is niet oud, hoor je dat? Hé, hey, hoor je dat? Ja, pa. Dag, oh. vader. Ah, hé. Hey. Dag, Toos. Nee. Hallo, vader. Ah, ja, nou, eh, kom hier, kinderzoer, hè. Nog eentje. Nou, nou, al in de prijs. Ja, hoor. Je bent altijd mijn favoriete schoondochter geweest. Ah, je hebt er maar één. Huh? Je hebben gezeten, pa. Uh, nee, ik blijf liever staan, ik heb de hele weg gezeten. Ga je botten van staan, hè? Als je is zo bejaard bent als ik van al dat zitten. Ik moet je zeggen, Pijkjongen, jongen. Een verademing. Wat, wat? Door mijn oude buurt te lopen. Ze hebben er één grote troeven van gemaakt. Een gore rotzooi. Maar de sfeer krijg je nog ruiken. Je ruikt... ...naar mijn neus openstaat. Ruik je hoe... Hoe moet ik dat noemen? Hondenpoep. Gewoon mijn oude buurt. En dat doet mijn rikketik goed. Dat heb je jaren bejaardertuig. Ik weet het niet, hoor. Het is er allemaal zo goed verzorgd En ze zijn er zo proper. Dat gelukkig wil je. Maar je er staan van oude mensen? Ja, kost gewoon meisjes. Zie je er niet, vaar? <laughs> nee, jammer. Maar ik, ik verveel me te pletter. Roepen van de wijk tegen Bolle, Jan. Hey. Bolle, zullen we even jassen? Roep die nee. Hey. nee? Ik moet naar de therapie. Ze moeten allemaal naar de therapie. Godgastelijkheid naar de therapie. En een gaantje. Homer, ja, daar Zij zijn ze helemaal niet voor in. Zitten we, zit we, wat. Zitten we, zitten, we, zitten we te eten. Samen klaar. Nou, iedereen zijn bord legt. Nou leg ik mijn gebied. Leg ik op het bord van het oude meisje wat langs mij zit. Een gaantje gewoon. Nou, ik zeg me, mevrouwtje hè uit uw uh, toetje niet op. Nou, kijk, kijk. Ziet ze mijn gebied, begint te gillen. Ik zeg, nou, dan snabbel ik het wel even weg. En ik pak dat gebit en stop dat weer in mijn snuit. Nou, dan kunnen ze niet tegen, Vinden ze niet leuk? Kunnen ze niet om lachen? Ja, in ieder geval kan je er hier even over praten, hè. is zellig dat je een paar uur langskomt. Wat? Je denkt nog niet dat ik dat hele pokèmte heb afgelegd voor een paar uur? Ik bedoel, Ik had eigenlijk gedacht, oh, omdat jullie het zo gezellig vinden. Ik blijf nog wat langer, dacht ik, een paar dagen. Je hebt mijn brief nog wel ontvangen? Ja, vanmorgen. morgen maar kraak, ik heb hem een paar weken geleden verstuurd. Je had er geen postzegel op geplakt. Moet dat dan? Nee, ze brengen hem gratis hier. Ja, dat dacht ik wel. Dat heb je dan verkeerd gedacht, pa. En ik kan na 1,15 strafpot gaan betalen voor je. Ja, Jongens toch, als je dat dan maar met elkaar kan schrapen. Vader, in uw brief stond, ik kom eraan. Klopt. Je ja, stond niet, ik blijf. Hè? Huh? Nee, nee, nee, dat was ik vergeten. Kijk, dat wou ik er wel bij schrijven, maar toen had ik de brieven op de post gedaan... ...maar ik dacht, nou ja, een paar dagen, nog ga ik geen nieuwe brieven schrijven. Nee, u was natuurlijk nog uitgeput van de vorige. Ja, ja. Kijk, kijk, papa vindt het natuurlijk heel leuk als je hier blijft. Alleen, we kunnen je niet te slapen hebben. Je hebt toch al... hè? Je hebt toch een kamer over? Dat slaapt Harry. Die toch de kamer gehuurd, die bolt zit in. Harry? Mijn broer. O, oh, de broer van Toos. Hoe heet hij? Trees. Ik, ik dacht dat je Harry zei. Ach. Nou ja, wat maakt het uit. Eh, woont die Lara steeds nog nou, lekker. Trouw je met iemand, krijg je gelijk de hele familie over de vloer. En je vader, tj, je bloed eigen vader, kan niet eisen. Een Ei, nagi, blaad, nog niet een nachtje. Harry betaalt voor die kamer, vader. Kom je op familiebezoek? Moet je er zeker ook nog voor betalen? Dee, toos bedoelt. Het twees bedoelt dat Harry. Laat maar, alsjeblieft, zeg maar niks. Ik ga al. Ik ga wel weer terug naar het huis. Ik ga daar dood. Ik ga wel weer terug. Na, na, na, na, na, na. Rustig, rustig, rustig, Dat, dat, Maar voor één nacht hier. We moeten we toch een oplossing kunnen vinden, toch? Hm? Dank je, jongen. Dank je. Wanneer, jongen. Jo, jongen. Jongen. Dat doet me ergens aan denken. Jongen. Je never. Ja, graag. Een glaasje. Dan, ehm. Uh, zeg, is die broer van jou nog steeds zo zageraar? En goedemiddag allemaal, ja. maar kijk eens aan als dat de oude heer de breker niet is. Waar? Welk heugelijk feit geeft ons de eer van uw bezoek? Ach nou ja, laat ook maar. U bent hier en dat alleen al geeft ons vreugde. Ik vond hem leuker toen hij zag er Ja, wat is er met jou gebeurd? Heb je de prijs gewonnen in de loterij? Zo zou je het kennen, noem je. Ja. Nee, maar beste Harry, ouwe geluksvogel, hartelijk gefeliciteerd. Ja. Zeg, jullie je niet eventjes gaan zitten, gaan lekker zitten, en mijn een borrel van me. Nee, nummer twee. Hoeveel? Twee natuurlijk. Eén voor hem en één voor mij. Hoeveel geld heb je gewonnen? Ik heb geen geld gewonnen, zwagertje. En dat zeg je net? Ik heb een vrouw ontmoet, een dame. Een prijs uit de loterij. Wat maakt dat nou uit? Daarom kunnen we toch wel een borrel drinken? Harry, Harry, kijk eens aan. Jij bent verliefd? Wel, nee, ik heb gewoon een leuke, beschaafde dame ontmoet die ik... Nou ja, graag mag. Verliefd, dat is iets voor kinderen. Hoor <laughs> hem, wat weet jij er nou van? Ik ben mijn hele leven lang verliefd geweest. Hoe heet ze? Ja, dat waren er zoveel. Ik had het tegen Harry, vader. Mevrouw Duivelshof. Echt een keurige dame. Oh, hoe kom jij dan aan een keurige dame? Ontmoet in de cafetaria. Er staat een broodje bal en werd ineens wel, En toen heb ik haar naar huis gebracht. Waar is die cafetaria? Twee straten verder. Ja, hoezo? Gaat u ook een geluk proberen? Ik kijk wel uit, kom, ik zet er geen voet over de drempel, broodje. Nou, en uh, toen dronken we een kopje thee. En vanavond komt ze hier. Hè, gezellig. Eh, kan ze klaverjassen? Tegen de tijd dat mevrouw Duivelshof hier is... zit u al lang en breed weer in het bejaardentehuis, mijn beste meneer, de breken. Wat weet jij dan nou, fijn slijmje, Rick? Toevallig logeer ik hier. Vader blijft een nachtje slapen. Oh ja, waar dan? Ja, Harry, kijk, fijne zwager van me. Wij hadden gedacht... Oh nee. En voor één nacht, ja, Harry, voor één nacht. Je kan je toch wel even op de bank gaan leggen slapen. Ik betaal je 500 gulden per maand en niet om op de bank te slapen. Nou, daar, daar slaap ik wel op de bank. Maar je moet het zelf weten, hoor. Ik ga me allemaal wel in de bed... Waar blijft die borrelen, jongen? Half elf. Maar dan zit ik hier nog met mevrouw Davelshof. Ik had gedacht, Trace en Peek die gaan wel naar de film. Na, naar de eerste voorstelling. En trouwens ook naar de tweede. En daarna misschien naar de nachtfilm. Zeg, zeg, wat ben jij van plan? Ik ga om half elf plat. Maar wij niet. We hebben zoveel te bepraten. En dat is toch geen doen met een ronkende oude kerel tussenin. Laat hij dan maar teruggaan als het huis. Gut, gut, gut, gut. Wat een medemenselijkheid. <laughs> is dat nou liefde? De trap afgeschap worden door een vreemde. In wat voor wereld leven we? Neem eens iemand mee en heb je gelijk een huis vol 65-plussers... die stiekem liggen te luisteren naar je intieme conversaties. Dat zouden wij nou doen, dat weet je wel. Peek, Peek. Maar jongen, je laat me toch niet gaan alleen door de nacht. Weet die kalliskop wel hoe oud ik ben? Als hij dan zo nodig wil blijven slapen, dan gaat hij maar in de stalling pitten. Wat nou, wit? Wat nou, stalling? Welke stalling? Ik heb toch een stalling, pa. fietsstalling, ik heb toch mijn bedrijf. Dat... <laughs> Om de, omdat jij het stijl hebt opgegeven, moet ik tussen de vehikels. God, de wonderen zijn de wereld door niet uit. Mijn zoon, de directeur. Van een handje vol oude fietsen. Mijn zoon, directeur, en dan moet ik in de stalling gaan liggen, slapen. Ja. Nee. Ja. Hou je kop, zeg eraan jij. Toos gelijk. gelijk. Oh. Wat is oh. oh. Oh, vader, wat is er? Oh. Wat heb hij opeens? Mijn oorlogsverwonding. Oh, speelt er eens weer op. Ja, ja, ja, kalm, ja, kalm, kalm, kalm, kalm maar, kal, kal, kal, ouwe, we vinden wel een oplossing. Oh. Dus even denk. Kijk, ja, kijk. Hey, Tris. En ik. Ja. En, en Harry dus met die dame dan? En jij dus? Huh? Nee. Nee, wacht even. Als jij met Harry en die dame, of laatste, als jij... Ja. Nee. Ja, ik weet het ook niet meer, hoor. Je moet kiezen, ouwe, het bejaardentehuis of de stalling. Wat is het verschil? Ik wil hier blijven, dus nooit op de bank. Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven op de bank geslapen. Dat was nog bij jouw moeder, Peek. Bij jouw moeder. Wat zou ze niet zeggen als ze ons zag? Blij dat ik gescheiden ben. Wat zeg je, meid? Dat zou ze zeggen als ze jullie zo zag. Blij dat ik gescheiden ben. Ze kreeg: Hé, pak. Het is toch zo? Kijk dat ze mij met de steek liet, Allah! Allah! Maar dat ze een jong in de groei van. Ver... Ah, ver... Peek was 35 en al jaren getrouwd. De politieagent naar Zuid-Afrika. Dat doe je toch niet? Ga toch tegen alle fatsoensnormen in? Een politieagent. agent Die willen ze ook nog eens in een fietsenstel en gaan liggen pitten. Ik verdoem het. Ik verdoem het. De hele avond opgesloten in de slaapkamer. In mijn eigen huis. We hadden naar de film moeten gaan. Ja, ja, ja, ja. En hadden we hier alleen laten met het mens. Geen denken, het is hier geen seksclub. En daarbij wilde de kaartjes niet betalen. Wat doe je nou? Even luisteren. Maar dat kan toch niet? Ja, de, ik zet gewoon de deur op een keer. Beetje gaat te ver. Ik, ik wil graag weten hoe hij het ver gaat. Nog een kopje koffie, mevrouw Duivelshof? Graag. Blijft u echt geen petit voertje? Nee, dank u. Ik hou er niet zo van. Nee, ik eigenlijk ook niet. Ze zijn met de klein. Vindt u ze niet klein? Nou, verschrikkelijk klein. Ik hou meer van die, van die grote punten. Oh. Lekkere grote punten. Met slagroom of mokka. En... Ja, deze zijn wel klein, maar... Lekker goedkoop. Het andere gebak was uitverkocht. Een onspatiefoes heb je gekocht, de, de kakker. U hebt wel een aardig hutje. Woont u hier helemaal uh, alleen? Ja, uh, nee, uh, dat wil zeggen... Mijn zuster en haar man wonen bij mij in. <laughs> ik kon er zelf geen woning krijgen. Arme lui. Ja, zegt u dat wel. Echte zielenpoten. je dat, Hoe je dat. Nee, nee, nee. Als jij op de tetteren hoort, dan hoor ik niks. Maar ze zijn hmm. er niet altijd. Ik bedoel, hmm. nu zijn ze toch niet? Nee, Nee, nee, nee, vandaag zijn ze bij de vader van mijn zwager in de stalling. Ja? En, ja, mijn zwager heeft een stalling en uh, ze zijn bij zijn vader, begrijpt u? Die heeft een, uh, een huis van zijn eigen en wat ziet u er weer fantastisch uit vanavond. Oh, dank u. U bent ondeugend. Oh, nee, nooit niet. Nee, dat had ik al in de gaten. Het is mijn te stil. Het is mijn veel te stil. Wat er... Wat doet u zo al voor de kost? Uh, ik, ik uh, rentenier. Ik krijg het geld en dan... dan Geeft u het weer uit? Uh, precies. Interessant. <laughs> een tenier, ja, op mijn zak. Nee, echt een heel leuk huntje. <laughs> wat doe je nou? Ik kan het niet meer aan over, hoor. Hun intieme conversatie. Au, au, au, wat hebben die elkaar veel te vertellen. En dan te bedenken dat mijn arme oude vader... <lacht> Al mijn botten doen me pijn. Gelukkig. <laughs> Gelukkig heeft hij die flesje neven van mij gegeven. Anders is het hier helemaal niet om uit te houden geweest. Oh, oh op mijn leeftijd in een bakfiets slapen. Oh, ik ben ontmand. Een bakfiets met vochtige kussens. Oh, de schimmel zit in mijn oren. Oh, het. Ik... <tie> Je hoort hier natuurlijk van de ratten. Ik hoor ratten. Volgens mij hoor ik ratten. Verdamme ratten. Ze is voor mij een tijd. Tussen de mensen die kerkers met ratten. Gods, ik ben de graaf van Cristo, toch niet. Ik moet hier weg. Ik hou het hier niet uit. Uh, we hebben het geluk. Pano. Tegen wie in je nou, pardon, nee. nou, mag niet Mijn neus laat ook dicht. Ja. Alleen maar om dat stuk ze geraden, hebben ze we hier weggesloten in een kerker. Misschien komen ze me nooit meer halen. Ze zijn blij dat ze met me afstaan. Heb ik hem voorop gevoed. Zou beste weten. Goed, dat was niet veel. Maar ik heb het geprobeerd. Als ik thuis was. En nou... Nou leg ik je moeder Sienelijn. Straks word ik opgeprest door de ratten en dat andere gespuis. Oh, die neus. Die colleren neus. Ik zweer je, dit is nog erger dan het bejaarde tehuis. Dat uitgekookte stuk vrij te beloom maken op mijn bank. Wie weet wat hij dit doet. Oh, in die geriefelijke huiskamer. Oh, dat heeft mijn zoon zoveel laten komen. Wat een jongen. Mijn eigen... Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik moet hier weg. Ik pik het uit. Ik hoef dit Ik zeker niet te pikken. Oh. oh, mijn oude lichaam. De deur. De deur. Waar is de deur nou toch? Er zit hier ook geen zo te Ah, oh ja, hier. Hier is de deur. Hebbes. Krijg nou. Zie is slot. Ze hebben hem afgesloten. En ik heb geen sleutel. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Maartenwebel. Hallo. Hallo. Is er iemand? Hallo. Meneer, je zou nou eens weggaan. Ga nou maar slapen. Ik moet er de wc. Als ik nou eens heel sacht nee, Hou het nou maar even op. Ja, hoe lang nog? Zeg maar het over de krant van vandaag. Ze zijn pas op pagina 3. Ze moeten het toch ergens over hebben? Je hebt het toch niet over dat krant op je eerste afspraak. Ik bedoel, waar hadden wij het over? B oh, toen. Over het weer. Ja, maar weet je nog waarom? Jij las toen nog geen krant? Nee, nee jij wanneer Sandvoort. Ja, ja, dat is waar. Ja, dat leek me zo romantisch. Op de fiets van Amsterdam naar Zandvoort. Ik trappen, jij achterop, regen, hazel. Had je witte, jij was naar Zand. Toch was het romantisch. Het was koud. Ja, nou, ga ik plassen. Wacht nou nog heel even. Nou. is iemand aan de deur. Ja. Ik kan dan de wijze midden in de nacht. Kom op, Trees. Trek je ooghondjas aan. Mist is wel als er gebeld wordt, M maar wie kan dat nou wezen? Dat weet je maar nooit als je niet open doet. Nee, maar, misschien zou ik even moeten open doen. Goed idee, een weggebel. Hier, hoor maar, nog eens. Wie kan daar nou bellen? Elke keer weer een verrassing. Zeg, waarom doe jij niet open? Peek! Wie is dat? Uh, dat is mijn zwager, Peek. Uh, ik had je gevraagd weg te blijven. Ik dacht dat u bij uw vader was. In die kou was dan zeker. Pas Waarom doen jullie nou niet open? Wie is dat? Dat is Trace, de vrouw van Harry. Wat? Nee, nee, ik bedoel, dat is de vrouw van mij en de zuster van Harry. En waarom moet dan niemand die deur open? Het is jouw huis. Ja, het is goed. Ik dacht dat u zei dat het uw huis was. Ach, mens, schijt er eens uit met je gekakel de hele tijd. nee, zeg. mevrouw, mevrouw. Hij bedoelt het niet zo, hoor. Hij is een beetje in de war. Volgens mij vindt, vindt Harry u heel aardig, hè? Police, beschouwt... Politie in mijn hart. Ah, kom, zeg, stel je niet zo aan, zei. Je hebt meer met de politie te maken gehad dan met het lijken te zijn, kom. Ah, daar is die agent. Ja. Daar staat hij hier, die smicht hier. Dat stuk zag eraan. Arresteer hem, die maniak. Slallen met de boeien. Opgesloten heeft hij met mevrouwtje. Waarom? Op, ach, zei, opgesloten, in de fietsenstalling. Ik heb uur staat te schrijven voor deze barmhartige, deze aardige agent, de deur van forceren. Deur forceren, zeg, ouwe gek, heb je mij voordeel, Beuk? Nou, uh, moet jij eens heel goed luisteren, joh. Jij kunt tegen een oma agent niet zomaar ouwe gek zeggen, hoor. Ik heb het helemaal niet tegen oma agent, ouwe gek. Ik heb het tegen jou. En de vol... Juist, yes. alsjeblieft, aanpakken. En de volgende keer hier het meteen door in je, je, doen en je ja, kamer, verstaan dat? Wacht eens even, mag ik, ik heel even misschien weten wat er hier aan de hand is? Ja, dat heb wat ook Stilte, Stiltaf, ik laat jullie allemaal opsluiten. Meneer, heeft u deze oude man opgesloten in uw fietsenstalling? Is dit die zijn stalling? Dit was zijn idee. Nee, en dit is mijn bank, meneer de agent. Kijk, daar dus slaap ik altijd op als hij er niet op letten. Rotzo, je. Nou, dan moet jij eens goed luisteren, oude man. Nou, jij soms ook een middag gepofferd voor je kaarten hebben. Voor die dikke malle, dikke mop. Oh, Ach, vader! Gaat het jongens? hadden jij op, ook? Gaat het Mevrouw! Mevrouw, ik... Nee, stilte! o, oh, agent. Sorry, het spijt me verschrikkelijk hoor. Dat u getuige moet zijn van deze onsmakelijke ruzie. Dit is namelijk allemaal een groot misverstand. Maar ik denk dat we het nu verder zelf wel kunnen oplossen. Hmm. Weet u dat zeker? Ja, reken maar hoor. Ja. Ja. Zeker. Dat zullen we het hier maar een beetje bij laten. Maar doet u in het vervolg maar een beetje rustiger dan. Ja. Mijn buren die waren ja. en die willen slapen. Ja, dacht je voor mij? Nou, vooruit er maar. Goedenavond samen. Dag, bedankt. Ja. Hey. Kijk nou eens eventjes. Het zijn van die, uh, hoe heet het ook weer, die kleine dingen, die gebakjes. voers. Ja, precies. Lekker. Kom, ik snap maar eens op. Ja, lijkt me een goed idee. Dan kunnen we allemaal gaan slapen. Zeg, uh, Harry. Verrek, waar is Harry? Harry heeft zich teruggetrokken op zijn kamer. Ze zijn natuurlijk klaar, maar ze zijn toch niet onsmakelijk. Oh, ik had eigenlijk gehoopt dat ze met me naar huis had willen wandelen. Het is nogal laat en... Om nu als vrouw alleen over straat te gaan, Peek. ik. ga slapen, Ajit. Ik, ik kom hier vlakbij, maar toch. Je hoort zulke enge verhalen. Ik ben bang dat alle mannen naar bed zijn. Fout, fout liefkind. Zeg, wil niemand dat laatste gebakje meer? Kinderen zijn naar bed. Maar ik breng u wel even naar. Nee, vader. Nou, dat zou heel vriendelijk van u zijn. Ah, oh, oh, een blokje om doet wonder voor het slapen gaan. Zeg, Toos, mag jij de bank er even op? Ik ben al voor het kwartiertje terug. Werkelijk, heel vriendelijk. <laughs> Als ben ik bij hem altijd geweest. Vriendelijk, ja. Ja, precies. <laughs> ja, dat is het juiste woord, ja. <laughs> Je hebt wel een figuur geslagen gisteravond, hè? Het komt nooit meer goed. Ze zal me niet meer willen zien. Ik had me er zoveel van voorgesteld. Ja, ah, ze kak. Keurige dame. Ach, keurige dames genoeg. Ja, maar waar vind je de ene die op Harry valt? Het is allemaal de schuld van jouw vader. Ja, A is dat niet waar, en B vertrekt je straks weer. Gezellig, mooi koffieas. Ja. Echt oud, het half elf, als je hoogt tot iedereen lam. Tja, waar draait het over je? Neem maar afscheid, dan gaan we weg. Gaan we naartoe. Nou, bij jou naar huis, hè. Je gaat weer terug. Ah, maar nou niet. Ik blijf nog een week. Zeker nog een week. Oh, nee. Nee, vader, nee. Ik heb die bank één keer voor je opgemaakt. Dat doe ik niet nog een keer, hoor. Je denkt toch niet dat ik weer op die bank geslapen kom? Het is een rotbank. Hij komt mijn kamer niet in. Hij komt mijn kamer niet in. Ik betaal hier 500 gulden per maand... en hij komt mijn kamer niet in. Vind jij je nou niet zo seksmaniak? Ja. Ik weet dat ik hier niet gewenst ben. Dat is bedadelijk geworden, maar ik heb jullie allemaal niet nodig... want ik logeer bij Jacqueline. Bij wie? Hm? Jacqueline. Ze ben je tegen een lieve oude oma aangelopen. Oma, ze zou je jongere zusje kunnen wijzen, geen ponum. Ik heb het over die keurige dame van je. Wie? Jacqueline. Me mevrouw Duivelshof. je gaat me toch niet vertellen dat je bij haar gaat logeren? Ik heb haar gisteravond thuisgebracht, ja... ...en vertelt hoe leuk jullie zijn voor een oude man als ik. En toen heeft ze me gelijk uitgenodigd. Eh, uh, prachtvrouw. Echte dame. Maar keurig. Hou maar. Maar dat kan niet. Ze is van mij. Het is niet eerlijk. Ik vind het niet. Ze is van mij, hoor je. De kinderen. De mazzel. Owe Ouwe smerlap. Je blijft met je de af. <laughs> ik wist er wel een keertje langs. <laughs> U hebt geluisterd naar de Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. De rolverdeling was als volgt. Peek de Breker, Piet Reumer. Trees, zijn vrouw, Tonny Huurdeman. Harry, Sakko van der Made. Mevrouw Duivelhof, Lies de Wind. En Fokke, Johnny Kraikamp, senior. Technische realisatie, Max Westra en Ad van der Ven. Regie? Hero Müller. De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag Kassie Kijken. Zullen we nou eens naar het andere net gaan kijken? Waarom? Dit is leuk. Dit is niet leuk. Dit is Babylonie. Een tv vol volwassen mensen die niks dan flauwekul verkopen. Ja, hey, nou even je mond, Harry. Je kan Jos Brinkas niet verstaan. Nou, dan zal ik je wel vertellen wat hij zegt. Hij heeft het waarschijnlijk over een uh, borstwering, koolzak of fikhouweel. Het is om te lachen. Het is om te huilen. Laat eens even beetje uh, zwagertje van me. Dat jij geen gevoel hebt voor leuke humor is behoorlijk erg. Maar wat nog veel erger is, is dat jij het contact begint te verliezen met de werkende mens. En dan heb ik het Je begint niet. er niet weer over. Dan heb ik het niet over het feit dat jij een uitkering geniet... en met een nadruk op geniet. Ik heb het erover dat jij niet meer voor kunt stellen... wat de werkende mens wil wanneer hij thuis komt. Als de werkende mens thuis komt, zal ik je dan maar vertellen... wil die ontspanning, amusement om te lachen. Daar help je de arbeiders niet mee vooruit. Nee, met het journaal wel zeker. Goedenavond, dames en heren. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen... dat u vanaf morgen bent ontslagen. Uw gulden is alweer minder waard geworden... en in de rest van de wereld is het ook huilen met de pet... op. jongen, jongen, jongen, daar help je de arbeider mee vooruit. Jij moet vooral nog vaak naar die amusementsprogramma's kijken, salonsocialist. Nou, met jullie Na twee kan ik die televisie net zo goed afzetten, ja. zeg. Ik heb Babylonie bij me thuis. Ik probeer de werkende massa juist te verheffen. <laughs> Maar als die allemaal denken zoals jij, dan ben ik blij dat ik er niet meer toe behoor. Helaas. Nou, hoor je, Trace? Hoor je? Hij wil gewoon niet werken. Nee, ik wil naar het andere net kijken. Wat is er dan op het andere net? Een cultureel programma. Geef die gids, Geef die gids eens aan. Een natuurfilm. Nou, hier, ander net. Het seksuele leven van de snoekbaars. Dat zeg ik, een natuurfilm. Een seksfilm. Zie je nou, Trace, zie je? Wij mogen van Harry niet de Babylonie kijken, omdat hij een pornofilm wil zien. Het heeft niks met seks te maken. Knijpkat. Ja hoor. Volgens mij is het woord knijpka, typisch woord voor Jos. Maar dat begrijpen jullie niet. Jullie zijn niet geïnteresseerd in de natuur. Jullie kennen de natuur niet meer. Voor <laughs> oh, hem, eh, nee. nee. Zal ik de natuur niet kennen? Nee. Ik zit elke dag in het midden van de dieren? Ratten, muizen, mieren, kevers. Ik heb ze allemaal in bestelling. Nee. En die... Die duizend zit met een haarstukje. Nee, nee, dat is zijn eigen haar. Het woord? Hij zit met het woord haarstukje. Wat geslagen tv-barbares en jullie. En jullie proberen mij mee te slepen, maar dat zal je niet lukken. Ik heb net zoveel recht op die tv. Het houdt niet van bloot en staat elke dag op zijn kop. Dat moet toch een haarstukje wezen? Nee, nee, nee, nee, nee, dat is het niet. Zeg, Harry. Wat heb Harry er dan mee te maken? Ja. Harry is gekke bloot. Ik heb hem een noot op zijn hoofd staan. Ik heb het even tegen Harry. Harry? Ik heb je nou al zo vaak uitgelegd, jongen. Jij hebt hier een kamer gehuurd, niet de televisie. Maar dan mag ik toch wel eens een keer kiezen? Je kiest altijd alleen nog maar programma's over ellende. Nou, zie je wel. Het is een hartstuk. je kon niet missen. Gefeliciteerd, Einstein. En ik heb met jullie toch echt al ja. ellende genoeg, zeg? Is er nog koffie, thuis? Zal wel even kijken. Harry ook nog? Ja, maak er wel voor, want we krijgen stoot Dallas. Ja, ik heb wel Dallas genoeg. Dallas krijgen we. Dallas willen ze. Maar een natuurfilm gaat er niet in. Ja. Nou, kijken jullie maar naar Dallas. Veel plezier met alles. Ik ga naar mijn eigen kamer. Een goed boek lezen. Ik zou zeggen: Schoppertroef, de dure. Dat is goed. En ik heb 100 roem. 100 roem, Ik speel goed. Ik niet zeker. <laughs> jij ja, leest te veel. Ik probeer mijn geest te verrijken. Ja. Nou, jij komt uit. Ik wil niet zo achterlijk blijven als jij. Rest hier. Wat heb je gisteravond nou gelezen? Zware kost, zware kost. Hele zware kost. Veel te zwaar voor jouw konijnenbrein. Wereldliteratuur. De gebroeders Karamazov. Ja, ja. Goeie oude Dostojevski. Zeg, als jij dat zo'n vrouw bijlegt, heb ik stuk. Wat weet jij van Dostojevski? Wat niet? Dostojevski. God, ja. De demonen, de speler. Je moet bijgooien, idioot. Zeg, ik speel van mijn lol, idioot. DE idioot van Dostojevski. Oh, stuk. Heb jij die allemaal gelezen? Ik heb al die Russen gelezen. Ik ken de hele gevangenisbibliotheek uit mijn hoofd. Zal ik een stukje voordragen? Nee, uh, laat we maar doorkaarten. Hallo? Hé, hey, uh, kijk aan een klantje. Hé, hey, nou kom, uh, lopen door, lopen door. Vanuit haar, maak even af. Nee, uh, laten we maar wachten op je klant. U vergist zich, ik ben geen klant van hem, hij is voornamelijk een maar, klant van mij. Verrik, hoedje. Zwart hoed, nog altijd zwart hoed. Nou, Harry, over Russen gesproken. Hier staat een hele oude. Maar het enige wat hij schuift zijn verbaaltjes. <laughs> Nog steeds met een politiehoedje. Zwarthoed. En ik ben hier voor mijn lol. Nou, dat zou jij je, je gezicht niet zeggen. Wat doe jij hier? Zie je toch? Ik zit de jassen Met mijn zware Harry. En voor de rest ben ik eigenaar van dit bedrijf. Dus als je in een fiets komt stallen, ben je welkom. Kom je voor de gezelligheid, dan kun je misschien toch beter gaan. Zo, dus jij bent tegenwoordig stallingbaas. Prima, prima. Dekmanteltje. Wie was er aan de slag? Waar zijn die klokjes, Beek? Wat? Die horloges, waar zijn ze? Nou, het, het mijne ligt op het nachtkassie. Maar Harry heeft de zijn om. Harry, meneer wil weten hoe laat het is. Meneer weet precies hoe laat het is. Het is hoogste tijd dat jij me gaat vertellen waar je die horloges hebt gelaten. Eerlijk! Ik weet niet waar je het over hebt, Hoetje. Ik weet het niet. Zwarthoed, en ik heb het over die partij Zwitserse horloges. die ze de vorige week uit een vrachtwagen hebben gestolen. Nou, waar zijn ze? Ja, weet ik veel. Ga ze liever zoeken. Zeg, volgens mij was ik een slag. Ik heb je nog eens opgepikt met een partij geheelde spullen. en ik dacht: horloges, dat is nou net iets voor peek. He, dat is toch jouw specialiteit, horloges. Bas. Ooit. Eens. Ik heb tegenwoordig een stalling. Ik verdien mijn brood op eerlijke wijze. Ik heb met het verleden afgedaan. Jongen, jongen. En daar weten wij niks van. Nee, ik heb maar geen kaartjes gestuurd. Jammer, Hadden we nog eens kunnen lachen? Ik weet niks van jouw klokjes. Dus waar als ik even rondkijk? Eh, uh, Hoed, doe alsof je thuis bent. Zeg, ik was aan de slag, hoor. Ik weet het zeker. Klaveren. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Gooi me bij. Want alle troeven zijn eruit. Je gaat nat, zwaretje. zwaar gaatje. Ja. Zwaar Wat zijn dan 7 tellen? 2, 6, met 4, 14 kruisen, kwartje de kruis. We een dubbeltje de kruis. We een kwartje de kruis, dubbeltje de punt. Dubbeltje de kruis, centerpunt. Je bent er ook lichter, Harry? Nee. En je mag wel uitkijken, want we hebben politie in huis. Hey, hoedje, nog iets gevonden? Spelen we bij muizenrollen. Erik bij fiets hier stal. Die tijd zie ik niet komen. Nou, nah, ik ga maar eens. Ik heb meer te doen. Ja, stel je voor, je komt te laat. Maar ik hou je in de gaten, de breker. Een man van de klok, hè, die hoedje? Zwarthoed. Oh ja. En mocht je ooit tegen zo'n Zwitserse horloge aanlopen, doe dan geen moeite. Ze zijn gemaakt in Taiwan. 765, 75, 85. <laughs> Arme Harry, de gemeente kan zijn uitkering beter meteen naar mij overmaken. Hé, hey, Pecky, alles kits. Oh, hup. Terug op de Noord. Ik. Ja, ik heb je zo lang niet gezien. Ik dacht, die zat wel in de Go Noord. Ja, trouwens ook een hele lange tijd niet gezien. Nee. Hoe bedoel je dat precies? Ik bedoel dat ik nog vier man de huur van je krijg, Rijt. Ja. Ja, ja. Ik heb jou de stalling verhuurd, maar dan wil hij wel zijn centjes zien, anders vlieg je er zo weer uit, Rijt. Ja, eh, ik heb je ook zo lang niet gezien. En geloof het of niet, maar de tijd is slecht. Niet veel slechter dan jij, over dief. En ik had de huur apart. Maar ik zag je niet. Dus ja, uh, ik dacht, nou ja, dan investeer ik het maar in mijn bedrijf. Oh, wacht even, je hebt het hier opgeknapt. ja. Nee, nou ja, ik, ik bedoel... Ja, je bedoelt dat je het gewoon hebt op zitten naar ze rijdt. Ik heb het even niet. Die klerenlijden zijn zo slecht van betalen. Ze stallen allemaal op fietsen, maar voor elk dubbeltje moet je knokken. Knokken moeten we allemaal op z'n tijd. Maar goed, ik kom eigenlijk helemaal niet om over die huur te saniken. Nee, mijn stoel. Nee, dank je, ik heb het thuis al genoeg. Ik kwam eigenlijk voor een, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, een kleine vriendendienst. Oh. Ik moet namelijk wat dozen kwijt. W wat voor dozen? Oh, gewoon kartonnen dozen. Gewone kartonnen dozen van die vierkanten, weet je wel. Ik Dat wat zit zaak... erin? Uh, kassies, kleurenkassies. Nou ja, die moet ik een dagje of wat kwijt en daarna gaan ze doen in België. Het spijt me haar, maar ik begin er niet meer aan. En risico 0,0. Alleen de opslag voor een dag of twee. Over mijn lijk, right? En die huur. Vergeet het, vergeet het, forget it. Daar lullen we daar gewoon niet meer over. Hoeveel dozen zei je precies? Een paar. Twee dagen. Een dagje of twee. Ik weet het niet. Ah, zie je, ik wist wel dat ik op je kon rekenen, Peek. Jij bent een echte gabaret. Ja, laatste keer. Ik breng ze vanavond, het doet geen moeite, ik heb nog een sleutel. Je hoort nog van me. Niet te vaak, hoop ik. Oh ja, by wij. way. Interesse in een klokkie. Klokkie? Wat is die? Hier. Zwitserse kwaliteit. Vind je nergens 100 piek voor jou 100 piek. Kopie. Kopie? Kopie? Gemaakt in Taiwan? Wat? Eh, jongen, namaakspuls hier zo. En ik zou maar voorzichtig zijn, want ze zijn er nog op zoek. Taiwan krijgt na nou toch alles. Twee tientjes. Een paar dozen, twee dagen en geen dag langer. Ere wordt. mark my words. Een paar dozen, zei hij. Een paar dozen. Het is hier afgelaaien van de dozen. Ik kan niet meer lopen voor de dozen. Duizenden kleurentelevisies, een lawine van jatwerk. Oh, lieve heer. Als er een lieve heer bestaat en dan nog het liefst eentje met kennissen bij de politie, laat je vandaag niet komen. Hallo? Nee, nee! Hallo? Harry? Hallo? Ja, ik, ik bedoel, nee! Wat nou, nee? Ik kom een kaartje leggen. En dan mag ik toch. Nog... Wat is er hier aan de hand? Hoe, uh, bedoel je precies? Wat is dit? Een fietsenstalling, dat zie toch? Ik zie toch? geen fietsen, ik zie alleen maar dozen. Of stop jij sinds gisteren al een fiets in een doos? Moet je kijken, een kelder vol dozen. Ja, nou ik zeg. Wat zit er allemaal in? He? Er zijn uh, onderdelen, onderdelen voor fietsen. Nee, nee hoor, Kleurentelevisies. Kleuren kijk maar wat staat erop. Color TV, dat betekent kleurentelevisie. Als je me nou belastert. Hebben ze zich zeker vergist? Ik denk dat jij een beetje hebt vergist, maat. Peek, peek, peek, peek, peek. Wat heb je nou weer al laten leunen? Echt, is maar voor één dag. Een paar dozen, zei hij, een paar, maar... Ah. Ja, ik kon toch ook niet weten dat het er, er zoveel waren? Wat een kleurentelevisie. Hey, hé, jij hebt niks gezien, hè? Hé, hé, hé. Je hebt niks gezien, hè? Je weet van niks. Ik zie wat ik zie. En dat is een kelder vol dozen. Je hebt toch beter die klokjes kennen helen, uh, Die vallen minder op. Ik heb niks geheeld. Ik was alleen met opslag voor één dag. Ik stond onder reuk en kon niet anders. En eh, begrijp je toch wel? Ja, ik begrijp het, ik begrijp het. Alleen Hoetje zal het niet begrijpen. Zwarthoet. Ja, stel je voor, zeg, dat die, die man die wordt opgebouwd. Goedemorgen, meneer Zwarthoet. U spreekt met een vriend. Heeft u de stalling van P de B de A alles bekeken? Hè? Vol televisies. Wat moet die daar wel niet van denken, Peek? Dat wordt weer eens de hele gevangenisbibliotheek, Peek. Weer die idioot, hè? Het heb jij toch een zonnige natuur? Jonge, jonge, jonge. Kom je een kaartje maken? Ik kan misschien niet bij de televisie gaan kijken. Nee, nee, nee, overdag is er niks op de tv. Trouwens, uh, s'avonds ook niet. Ik mag alleen maar kijken naar de programma's die jullie leuk vinden. Zeg, het, het zou eigenlijk gewoon ideaal zijn als ik mijn eigen televisie had. Op mijn kamer een eigen toestel? Kan iedereen kijken naar zijn eigen programma's? Maar ja, ik heb wel een kamerantenne, maar geen televisie. Nee. Nee? Nee? Hoe kom ik nou aan een tv? Harry toch, Harry toch. Wat zou je zuster hiervan zeggen? Waarvan, beste kerel? Ik begrijp niet wat je bedoelt. Nou, ik bedoel dat jij bedoelt dat jij best zo'n televisie zou willen hebben. Oh ja? Ja, ja, ja. Nou, uh, alleen, uh, ik kan hem niet betalen. Maar als je het er eens zou krijgen... ...dan zou ik hem niet weigeren. Kijk, dat bedoel ik nou. Wat zou Trace daarvan vinden? Daar hoeven we toch niet over te praten, Peek. Hè? Daar hoef jij toch ook niks over te zeggen? Hè? Ik zeg ook niks. Geen woord, niet tegen Trace of toe. Die dozen zijn niet voor mij. Uh, dat verschil zal Hoedje echt niet zien. Ik, ik, ik moet het even overleggen. Begrijp ik toch? Begrijp ik toch, jongen. Ik zie het wel, hè? En het liefst op mijn eigen televisie. Vanavond. <tie> <hijen> dat vind ik een hele goede. Ja. Ik heb me voordat mijn naam geleverd. Hé, hey, wat drink je van me, ouwe? Een paar dozen, zei je. Pilsje dan maar. Mijn hele stalling dat vol. Ja, over die stalling gesproken, pek. Hoeveel huur betaal je eigenlijk ook alweer? Of liever gezegd, hoeveel huur betaal je eigenlijk nooit? Ja, doe maar een pils. Oh, ja. Toon, nog een whisky ijs en een pilsje. Ik haal ze vanavond weg. uit morgenavond. Zwaar gebeten van. Fijn voor hem. Hij heeft ze allemaal gezien, die dozen. Hij weet precies wat er aan de hand is. Ah. Nou, en? En? Hij heeft gedreigd met zwart hoed. Hoedje? En hij wil zijn mond wel houden, maar dan moet hij een televisie hebben. Hij kan het glazen, eens krijgen. Ja, maar ik ga op Nou, dat lijkt me een beetje jouw probleem. En je kleurkast ben je kwijt. Nou, dat wordt een zijprobleem, denk je niet? Want ik weet hem natuurlijk wel te vinden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. na vier jaar als je vrijkomt. Eh, ja, kom naar goed. haar. Waarom dan al die land. Als we er één tv'tje vanaf zijn. Een leuke jongen die zwager van jou. Heb wel eens van rattengif gehoord? Hij staat erop, Hij kan er eentje kopen. twee meijer. Mag je zo een doos meenemen? En hij wil er niet voor betalen, hè. En dat is aan de goedkope kant, hoor. Twee meijer. En lager ga ik niet. Vriendendienst ook heen, maar Niet voor zo'n zo seksnoor. Rijdt? Ja, ja, ja. Oké, oké. Zit. Bij de B. Die kokkies. Is dat nou algemeen bekend dat die Zwitserse horlogen voor jou gemaakt zijn in Taiwan? Ja, echt. Geen vriendendienst voor zo'n aalebal. Dat scheelt je wel een vermogen, hoor, als dat bekend wordt. Maar eh, voor jou ligt het natuurlijk geheel anders. Als ik jou ermee kan helpen, dan neem je toch zo'n doos mee. Ja, wat is nou één zo'n kleurentelevisie? televisie? Als ze z'n kopman houdt. Je bent een vriend. Zo zou ik het niet willen noemen. Toon, maak er een dubbele whisky bij en twee pils. Goed, lullen we niet meer over die dozen. raad? Waar? Zeg, Peggy, iets anders. Ik heb ze nog eens bekeken, maar die klokjes komen volgens mij echt uit Zwitserland. Denk je? Vast wel. Nou, dat moet ik me hebben vergist. Jij bent te lang in het vak. Ach, dat zal het zijn. Maar nou, lullen we toch niet meer over die klokjes? Proost, proost. By the way, het leukste van die kleurentelevisies... dat heb ik je nog helemaal niet verteld. Nee? Frank, dat is handel onder ons. Maar als ik je dat vertel... Nou, hoeveel dozen zullen er zijn? Een handel. Ja? Nee, onder ons. Maar als ik je dat vertel, jongen... Nou, hoeveel dozen zullen er staan? Het is wel een duur cadeau. Ach, ik liep er tegenaan en Harry is er gelukkig mee. En wij zijn van een hoop sores af. Hier, vanavond, de Mounties. Wel oh. lekker. Harry moet wel heel braken bij het woord. Het is toch geen gezelligheid meer, dan. Nou, zo te horen amuseert hij zich wel. Kijk, zeker in de VPRO. Is Harry lid van de VPRO? Nou, nee, niet meer. Hij heeft zich één keer aangemeld. Waarom? Om daarna meteen zijn lidmaatschap op te kunnen zeggen. Heb je me wel eens verteld hoor. Oh. Nou, misschien moet hij overschakelen naar het andere net. Zo te horen is de feest. Ga ja, verkijken kijken. Dan. Ach, nee, nog gaan. Nou, de man is allemaal taart gaan zeeren op zijn koud. Kijk. Ja. Zou jij uh, zo vriendelijk willen zijn? Uh, even te komen kijken. Maar ik wil net een maandje aanzetten voor het Ja, Trace. Uh, Heel even maar. Oh, hey. nou ja, als ik je ergens mee van je vriendin kan zijn, Harry. Sching jij nog even koffie in twee? Ja, ga dan. we weer. Ja? Hij doet het niet. Nee. Hoezo nee? Wist jij dat dan? Dat hij het niet deed? Ja, dat wist ik. Waarom vertel je dat dan niet? Je hebt er niet naar gevraagd. Dan vraag ik het je nu. Waarom doet hij het niet? Het is een kleurenkast. Dat wou je toch, een kleurenkast? Ja, dat, dat wou ik, maar waarom krijg ik geen beeld op dat kring? Omdat het alleen maar een kast is, Harry. De ombouw, zo gezegd. De troep van binnen wordt er in België ingezet. Je hebt je beeldbuis, Wat? je schakel je, je wist het, hè? Je wist het. Wat heb ik aan een kleurentelevisie zonder beeldbuis? Nou, zit hem op zijn kop, hij in de aquarium. Ik, ik ga het ze vertellen. Ik ga het ze vertellen. Maar... Van die dozen. Alles. Welke doos? Ik weet wel geen doos af. Ik ga het Rees ook vertellen. Oh, dat is goed. Gaan een beetje mee. Vertellen we allebei weg. Ik had me er zo op verheugd. Mijn eigen televisie. Op mijn eigen kamer! Ach, kom nou! Stel je ervoor, je zit de hele avond in je eigen kamer te koekeloeren. In je eentje. Ja. Zo niet gezellig? Ha, ga mee, gaan we naar de mountains kijken, kun je lachen? Nooit, hoor je? Nooit! Stelletje tuig! En dit is allemaal jouw schuld? Nee, Harry, nee, nee, het is je eigen schuld. Maar weet je wat? Je hoeft toch geen tv te kijken? Lees maar liever weer zo'n goed boek. Ik weet er nog eentje voor je. Ook voor Dostoevsky. Schuld en boete. Oh. U had geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. De rolverdeling. Piet Reumer speelde Peek de Breker. Tonny Huurdeman, Tres, zijn vrouw. Sakko van der Maade, Harry. Ben Hulsman, Huip. En Zwartgoed werd gespeeld door Paul van Gorkum. Technische realisatie, Max Westra en Ad van der Ven. Regie? Wat Roemmuller. Goedemorgen, hoor. nog steeds onderwerp. Kler is in de stad, pap. Ja, ik logeer een paar dagen bij mijn vriendin, Jacqueline. Je moet trouwens de groeten van de hebben, uh, dinges. Uh, uh, hoe heet je? Uh, Harry? Nee. Ja, ze hebben het soms over je als we even willen lachen. Ja. <laughs> zo, Peek, mijn jongen, vertel eens. Hoe gaat het met Toos? Met Trees gaat alles goed. Jij mag zo vertellen hoe het met Trees is, oliebol. Ik heb het over Toos. Toos is Trees. Wat? Trees is Toos. Ja, ik ben niet goed bij jou. <laughs> maar dat wisten we wel. Eh, uh, hoe gaat het met je vrouwtje, Peek? Nou, heel goed, maar qua gezondheid ook. Ik had het, eh, uh, ik had het eigenlijk meer over de baan. Heb zij nog steeds een inkomen? nee, uh, rekenbaar. Hou me zo. Er gaat niks boven een vrouw met een eigen inkomen. Drie jongen, in je neven. Zo, doe je. Zeg, je bent er ook niet vrolijk op geworden als ik een zaken als jouw, dan zou ik de hele dag lopen stralen. Drink er maar eens uit, houden misschien is het je laatste. Vergeet hem maar, met dit spul kun je honderd jaar worden. Het gaat goed voor je hart te zijn. Jij zal het wel uithouden, dat twijfel ik niet aan, maar ik had het over mezelf. De zaak zal binnenkort moeten sluiten en ik moet het ziekenhuis in. Toon, nee. Toon, jongen. Toon, ga zitten. Je gaat ons weer niet verlaten. Ja, toch wel. Nee, maar wat moet er aan zonder jou? Nee, ik bedoel, uh, zonder jouw café. Dank voor je oprechte medegevoel. het is een breuk. Een grote breuk. Dat is een waar woord. Wat eens één een was, wij, jij en het café, dat wordt nou, wordt nou... Hij heeft een breuk, ja toch? En dat wordt geopereerd in het ziekenhuis? Oh. Juist, en zoiets doen ze niet even achter in de keuken. Zou ja, maar kakken. nee zeg, ik mag toch over van niets? Stel je voor dat ze hier in de keuken gaan opensnijden. Al die rotzooi eruit, zo tussen de kroketten en de ballen gehakt. En dan maar afwachten, wat ze erin stoppen. En na de volle dag te eten krijgen. Ja, maak een beetje geintjes, ja. Het is een serieuze zaak, het is een serieuze zaak. Oh, ja, nou, je gaat toch niet zitten greden... Zeg hem maar een breukie. Die breuk die kan me niet zoveel schelen... maar mijn zaak was zeker twee weken dicht. dat scheelt me een vermogen. Nou, ik dacht dat hij doodging... en hij zit de centen te tellen. Nou, dan stop je toch een ander achter de tap? Nou oh ja, wie dan? Ik heb een kop sup gedacht... maar ik zou niemand weten die ik kan vertrouwen... Misschien binnen de klantenkring? Daar zeker niet. Nee, het zou iemand moeten zijn van onberispelijk gedrag. Peek valt dus af, even als een oude heer. Wat, wat, wat is er mis met mijn, met mijn gedrag? Peek moet het van iemand gehoord hebben. Maar niet van mij. Van zijn moeder, die, die had een, uh, een criminele inslag. Ik niet, zijn moeder. Heb ik een criminele inslag? Natuurlijk heb jij een criminele inslag. Je hebt ook de lange vingers? Het zou een gerespecteerd lid der maatschappij moeten zijn, die door omstandigheden wat vrije tijd over heeft. Vind die maar eens. Mijn beste Toon, je hebt hem gevonden, net. Meen je dat dan? Ja, hij zit recht tegenover je. Ik dacht dat Fokke ook afviel. Nee, niet Fokke. Kijk nog eens. Kijk eens goed. Oh, ik kijk mijn ogen uit mijn kop, maar buiten peken, Fokken zie ik alleen. Zie ik alleen? Ja. Ja, ja. Nee, nou nee, jij? Precies! Ik ben de figuur die jij zoekt. <laughs> ik neem het hier van jou weg geen centje pijn. Ja, ik, ik vind het natuurlijk heel aardig van je aangeboden, maar heb jij ervaring? Ik, ik bedoel... Nu... Ik kom al jaren in het café. Ja. Aan de andere kant, dat is ook wat anders. <laughs> Weet jij wel wat het is om achter de tap te staan, al die fouwe verhalen van iedereen aan te motor horen en me blijven bijschenken, elke uilenboel die binnenkomt van drank te voorzien, dat is toch verschrikkelijk? Oh, je moet bedanken. Ik kan het. Geloof me. Ik ben de diplomatie zelf. <tie> voor hem. En, en, en ik kan met mensen omgaan. Ik ben een mensenvriend. Dat heeft in al die jaren voor onze borgen gegaan. Ik zag <tie> eigenlijk meer dan niet. bol. Geef me een kans, Toon. Ik weet het niet. Sluiten moet je toch. Ja, maar ik wil mijn klanten niet verliezen. Die verlies je zeker als je sluit. Nou ja. Ik... Eén week. Geef me één week om het te proberen. Goed, oké. Okay. Laten we het dan maar proberen. Je zal zien hoe goed het gaat... En over de verdiensten praten we niet. Afgesproken. Voorlopig. Het is natuurlijk een vriendendienst, maar als je per se toch iets wilt betalen... Ja, dat liefst zwart. wat. Nou, laten we er nou gauw eentje nemen, want voor je het weet schinkt hier alleen nog maar de melk. Over wie heeft u het als ik vraag aan Ik heb het over jou, hoor, voor een artiest. Toon, voor mij nog een rechter van voor mijn zoon ook. Hè. Een bruikzame kraken. Dan mag ze een herrie over Zeg, Peek, wat eten wij vanavond? Ik ben hier in de stemming, Peek. We ja, hebben wel. Kijk eens, wie er vanavond blijft eten. Oh, Paaf weer is in de buurt, leuk. Hé, toos, maat. Wat zeg jij er weer, laat ik zeggen, vrolijk uit. Kom, we brengen er nog eentje voor het eten, om het te vieren. Doen we een plezierig ergens anders vieren? Nee, nee, we vieren hier feest. Heb ik dat? Drie dronken kerels in een feest? Nee, niet dronken, uitgelaten. Wat er is een wonder geschied, raaien, Trace. Je mag raaien. Het hebt met Harry te maken. Ja, nou, zeker een rondje gegeven. Nou, zo groot is het wonder erover. Nou, uh, het is maar tijdelijk hoor, maar toch een betrekking. Feliciteerd met je baan, ik ben de mijne kwijt. Wat? Ik ben op straat gezet. Nou, wat eten we nou? Ben je je baan kwijt? Je verstaat me toch. Waar moeten we dan van eten? Komen, naar is geen Dat is die prakker op tafel. Gaan we toch eens met je gemak, pa. We hebben het over belangrijke zaken. Nou, precies. Je hebt het over het eten. daar heb ik het ook over. Ik heb honger als een paard. Geen excuses, niks. Gewoon van de ene dag op de andere. Geen werk meer. Wat? Een slag. Kraken, de een heeft toevallig een bruikje, de ander is te werkwaardig. Laat schiet de hele hap in de stress. U weet niet wat het is om werkeloos te zijn. Oh nee, weet ik dat niet, zakker aan mijn turf. In mijn tijd werd ik drie keer per week opgelagen. Dat lag meer aan uw karakter en andere slechte tijden, neem ik aan. Dat jij eens naar van al je eigen zaken, Pinocchio. Ja. Anders zal ik er eens dus een mooie flinke baffert op geven. Wij zullen toch huis moeten leven van de stelling nou, ik? Ja, dat kan toch helemaal niet? Dat is een buivendienste voor, voor leuke dingen. Ja, voor het café, ja. Nou, we moeten allemaal inleveren en in plaats dat jij nou je geld bij Toon blijft inleveren, lever je in vervolg maar bij mij in. Het is laatste. We nou. zullen moeten eten, Pete. Eindelijk een verstandig woord, ja. Als het een maal is, dan eten we bij bistik. Ik ben bang dat we vanavond boterhammen eten. En morgenavond ook... Boterhammen? En... Maar daar betaal ik geen kostgeld voor. Oh, en over kostgeld gesproken, nou jij even. Je kan best wat meer betalen, hoor, ja. nadat nou, je meer verdient. Voor een bord met boterhammen zeker over mijn laak. Ach, oh, als we dat toch eens mochten beleven. Het lijkt mij het best dat je een ander bandje zoekt, Tris. Waar? Ja, uh, overal. Nergens is toch werk? In mijn tijd ging ik gewoon naar de steun. We de broert om mijn hand om te houden. Nog niet, trouwens? Als je het over hebt, geef het rustig maar, man? Hoor. sociale dienst, ja, ja, dat is het enige wat erover blijft. Precies. Mooi, dan zijn we eruit. En verder ben ik het met de ouwe in de breek eens. Laten we maar gaan eten. Nou, ik waarschuw jullie, het is oud brood, hoor. Oud brood is niet hard. Geen brood, dat is hard. Nee, haha, het orakel spreekt. Verdomme. Weet je dat het mij moeite kost om met hem aan één tafel te zitten? Mm. Sta je weer dicht, hou uh, Alleen als ik al naast hem zit. Alleen al, het is dat we gaan eten zo, maar anders had ik al lang met gestaan. En daar kunnen we binnenkort ook niet meer naartoe. Het zijn slechte tijden. <lacht> Een vrouw met inkomen is ideaal. Maar de ellende is als het er inkomen kwijtraakt. Daar hou je alleen maar die vrouw over, raad. Ja, en jongens, stil zitten is niks voor. Haar. Ze zit nou hele dag in die stelling. Moet je die fiets niet anders neerzetten, Pijk? Pijk, zit je dan weer te kaarten? Ga toch banden plakken, banden plakken. Ik. Ja, een vrouw moet gebaars hebben. De ideale vrouw voor mij, hè, rijdt. Die is een eigen baas, die verdient de boemer dat dat sap. Treys heeft twee flinke handen aan de lijf. Ja, het gaat me nou niet direct om die handen, het gaat me meer om het lijf. Kijk, handen zijn er genoeg. Ik heb zelf twee handen. Maar het lijf! Ik ga jou een voorstelletje doen, Peek. Huh? Nee, laat ik eerst nog eens even wat bestellen. Eh. Uh, eh, uh, dinges. Hey, hoe heet die het waarlijk weer? Eh, uh, Harry. Hey, Harry! Moneer? Wat zegt die natregen me? Moneer? Wat namen ik eventjes? Harry! Moneer? Eh, uh, ja. Ja, een jongen en een pils. Hartste. Hartstikke eigenaardig, hè? Nou ja. Luister, jij rot gewoon al die fietsen uit die kelder. We breken hem helemaal uit. Gooien we wat plus tegen de wand. We zetten er een lekker bed neer. Hangen een flinke wasbak op. En we noemen het huis uh, Club. Als je dat wilt, clubmoniek. Jij zegt hoe de loet tegen je wijf. En ik zorg dat je een eerste klas meisje krijgt. Een host is red. Ik 15% en jullie de rest. Moet je kijken hoe je binnenloopt. Een jonge jenever en een pils. Drie en een half. Wat? Gulden. Drie gulden en vijftig cent. Oh, eh, schrijf me even op. Ik heb liever dat u meteen betaalt. Toon, schrijf het de top. Toon leg je in het ziekenhuis. Contante betaling is nu de regel van het huis. 350 X. ex. wat? Maar... Dat laat ik geheel aan uw beleefdheid over. Ik herken mijn eigen kroeg niet meer. Ja, maar, maar Mon, Harry, ik, ik, ik, ik betaal hier nooit. Daarom juist 3,50. Hartstikke U heeft vijf cent te veel neergelegen. Dat ja, is voor de schudders. Eh, dank u. Heel, heel, heel, heel bijzonder hartelijk. Drul, hoor. Zeg, wat hebt hij? Nou, hij staat achter de tap en is in een van ziekte-lalaben Labega. Oh, zit het zo. Ja. Denk je dat het zo gaat? Nou, maar dat toch niet in mijn stamcafé? Over! nee. Zeg, luister eens even, monneer de oude hoer. Mijn bier smaakt me niet. Volgens mij is het een foutvat. Ik ben bang dat het aan u zelf valt. Waar weer de er bang voor? Nou, ik zou me voor iets heel anders bang wijzen, Kijk, het bier, dat smaakt mij niet. Hé, hey, jongens, hoe smaakt het bier? Volgens mij smaakt het niet. Hij heeft natuurlijk een foutvat en geslagen. Dat bier smaakt toch niet? Nou, hoe je het nou smaakt u ook niet. Kijk, het smaakt mij niet, het smaakt peet niet. Dan roetje. Hé, hey, hoe je het nou maatje? Wij willen allemaal een andere pils en een ander vat. De hele zaak en niet meer pils. En een beetje rap, hè? Ja, nou, dat kost u. Dat kost mij helemaal niks. En ik waarschuw u nog één keer, anders heb je morgen helemaal geen klanten meer. Heb je nooit geen klanten meer? Nou, hollen! Zeker. Hé, hey, hé, hey, hey, uh, Ja? Zeg, mijn maar borrel is wel wat erg lauw. Zit er nog maar eentje naast, hè? En koud. Hey, komt er nog een kant? Ja! Daar ga de bomper! Ja! Ja! Ja! Ja, een blikje. Dames en heren, de hoogste tijd. Ja, dat maken we zelf wel uit. Doe mij nog maar een rondje. Ja, maar ik sta hier al van vanochtend negen uur en morgenochtend. Morgenochtend slapen we lekker uit. Ik krijg last met de politie. Wel, nee, je krijgt helemaal geen last met de politie. Je krijgt last met mij en dat is veel erger. Rijdt? Rijdt, nee, nee, heb je kan mij niet overtuigen. Ik maak eh. van mijn stalling geen bordel. Heb, eh, je weet niet wat je weggooit. Mevrouw, en daar beginnen we eh. aan. We moeten bijna van halen. Hé, hey, Paik kan jij dan niet weggaan? Misschien gaan die anderen dan ook. Hé? Nee, ik denk dat ook nog maar even blijf. En niet voor het dank, begrijp me goed. Maar ik vind het zo heerlijk om je te zien werken. dus van de vorige man 20 mensen die nog niet hebben betaald, dat is precies 500 gulden. Dan zijn er nog 13 van de man daarvoor dat is 325 gulden en vier van drie maanden geleden, dat is dus nog eens 100 gulden. nou, totaal dan 925 gulden, achterstallig stallinggeld. nou ja, hey Peek, Peek, Hé, ben. hey, hey. Oh, oh ja, ik was even gezegd. ja, nou, je krijgt nog 900 gulden, jongen. zo, dat is mooi meegenomen. zeker in deze tijd van wie? van wie? Van je klanten die al maanden niet hebben betaald. Ja. Ja, ja, ze hebben het niet, hè. Of, of nee, ze hebben het wel, maar ze willen het maar niet geven. Dan moet je toch wat aan doen, dan? Ja, ja, ja, ja, ja, maar wat, hè? Je moet erop afgaan, Peek. Je moet aanbellen en zeggen dat ze nou eindelijk eens moeten betalen. Eh, ik kijk wel in, er Eén keer gedaan, met dikke Bertus. Ik bel aan, hij doet het raam open. Ik zeg, Bertus, ik krijg nog een geeltje van je, van de stalling. Hij zegt, geeltje, dit kun je krijgen. En dan gaan we zo'n geranium op mijn pad. Viooltjes. Geranium. Viooltjes. Hoe weet jij dat nou? Dat was de eerste keer in 30 jaar dat jij een bloemetje bij naar huis nam. Waarom gooi je die buttes niet de stalling uit? Ach, het is een aardige jongen. Goed voor zijn oude moeder en... ...hij is ook heel, heel erg agressief. Ja, maar Peek, op deze manier kan je toch geen zaak draaien daar. Nou? Zit dat niet zo te zeuren, de stalling is mijn zaak. Hallo. Oh. Hallo, iemand oh, van mij, zeg. Mijn vader. Ja, naar de volgende deur. Zo, ik kom even kijken hoe mijn zoontje zit weg te tieren in zijn donkere hol. Zeg, weet je dat is zon schijnbuiten buiten? Hé, hey, doos. Nee, maar zit jij niet thuis? Mijn achter daar was? Nee, pa. Die spaar ik voor als u langskomt. Zeg, ik heb een vriendje van je meegenomen, jongens. Oh. Een hele groot, Ik heb grote ideeën. <hij, <hij, hij overdrijft een beetje. Wat doe jij buiten het kamerij? Nou, sinds je familie er werkt is het er te leuk en te gezellig. Maar je weet, overal de deur voor staat En... We vonden het een beetje in de steun. Nee. Hij ah, jongens, een staar, ik krijg geen steun. Hij staat voor omdat ik een stalling heb. Geen, wat? Geen steun? Nee. Krijg jij geen steun? Nee. Wie heb je gesproken? Ja, heb zeker de verkeerde gesproken. Heb jij de directeur gesproken? Nee, die had even geen tijd voor mijn pa. als je, Nou, zie je? Heb je de verkeerde gesproken? Zo'n jong schaadbroekje, zeker. Die durfde er nou naar mijn vrouw weg te sturen. Ja. Maar al die buitenlanders vanuit het buitenland. Hoeveel hebben ze de hand op te houden? Die worden van alle kanten volgestoomd. Wat dit er voor een taart dat mijn leven Ja, hoe het zit, dit? Het voorlopig moet erbij van de stalling eten. Oh, verslik je niet? Ja, nee, nee, maar hou, oh, oh, wacht nou even. Daar had dat vriendje hier van jou, Huip Huip. Ja? He. Ja, Huyp, die had een heel goed plannetje. Nee, eh, nee, ik heb het je al gezegd, Huip, geen bordeel. Bordeel? Zeg, wat is hier gaande? Het, het, het, het reisje doet me een plezier en ga naar huis, hè? We hebben het over zaken. Nou, lekkere zaken? Moet je ze zien staan? Drie delen in Quinten of een rij. Drie wat of een rijtje? delen, in Quinten, oplichters, boeven, drie vader, boeven of een rij. Een bordel. Ja ja ja, wie heeft het nou over een bordel? Ja. ja, ik vind een bordel ook wel een leuk plannetje. Ik heb het over een hotel? Ah, oh, verdoevend een ander, het is precies hetzelfde. Nee, Tracy, dit is niet precies hetzelfde. Ja, je noemt het een hotel, en dan zit je er een paar meiden in, en dan is het een hoerhotel. Ja, dat vind ik een heel leuk idee. Nou, ik schaam me voor je, Tracy, dat je zo slecht over me denkt. Ik zit er geen meiden in, ben je gek? Nee, luister. Wij breken dit helemaal uit, zetten overal gipsplaten tussen schotjes neer en achter elk schotje een stapelbed. Zo kunnen we pakweg tien uh, of twee Turken, dat zijn twintig buitenlandse werknemers, van een kostelijk onderkomen voorzien. Ik vond een bordel toch een aardiger idee. Nou, dan doen we toch goed werk mee. Sociaal werk, want sociale zaken betaalt. Ja, we wel, maar haar niet. Het is een groot schadal. Weet je waar die echte deloquenten zitten? op het slachthuis? Ja, hebben we pleuren gewoon een brandblussert tegen de wand. Dan moet je eens kijken hoe brandveilig de persoon wordt. Is dat een idee of is dat geen Ik een word idee. misselijk. Ik ga weg. Gooi toe. Naar mijn moeder. Nou, nou, zo is het nou de hele dag onuitstaanbaar. Hm. Nou, als die niet gaan met hem handen krijgt, loopt het uit de moord en doodslag. Optimist. Nou, wat doe je? Ja, ik, ik weet het niet. Nou, dan schiet je ook veel mee op. Ik stem voor een bordel. Laten we iedereen even een stukje gaan eten. ...maak voor mijn stalling geen pensioen. Ja, maar het is dik verdienen, jongen, voor je nop. Je kan de hele dag thuis blijven zitten. Ja, ja, samen met Trace. Hé, hey, kom even opnemen. Goed, meneer. Doe het nou, Peek, met jongen. Het zou zo lekker zijn als je binnenliep, voor mij ook. Huis als je zo oud bent het ziek zijn, je kan ze verkeken. Zo oud als u wordt niemand, ben ik bang. Ja. Hebben we die feestneus weer hier? Uw wou bestellen. Ja, ik wil een broodje bal. Juist, een afdeling petit restaurant... Wil u de kaart? Nee, nee, we willen eten. water kan altijd nog. Ik wil een uitsmaker. Of nee, doe eigenlijk maar een hamburgertje. Ja, en, en ik een saté. En een saté. Zonder satésaus. Zonder saus. Met mayonaise. Harry, hoe maak je die hamburger? En ketchup, maar niet te veel. Ik uh, leg hem op de bakplaat en dan... Ik uh... moet eigenlijk helemaal geen uitsmaakers. Nee, huh? nee. Nee, daar zitten eieren in. En volgens mij, ik, ik, ik, ik word daar onrustig van van eieren. Ik weet het, die krijg altijd knap. Uh. Doe mij maar een broodje kaas. Broodje kaas. Ik bedoel, wat doe je erbij? Want ik wil geen komkommer, weet je. Bel uitje. Veel uitjes ja. en tomaat. Ja. ja, ik lust eigenlijk ook wel een hamburgertje. Dus geen saté. Uh, zonder kaas, liever ham. Ik krijg het zuur van kaas. Ach, doe dat tijdje er toch maar bij. Toch maar. Ja. Een saté... Dus uh, en een, een, een, een broodje een ham en zuur? Nee, nee, en een... nee, geen zuur. Kijk, He? ik krijg het zuur van kaas. Wat? Ach, weet je, doe toch maar een broodje bal. Al die aarde kan niet goed zijn. Nee, wat neem jij nou? Broodje bal? Ja, dat wil ik ook, ja. In plaats van het broodje ham. Hm. Uh, in dat geval is er wel een stukje zuur bij. Broodje bal, hè? Ja, dat is ook geen gek idee, in plaats van die van die van die setee. Is, is dit nou eens afgelopen. Jullie doen het alleen maar om mij te treden. Mij zorgen, gek maken, dat is wat jullie willen. In dit rotcafé, met zo'n rotklanten. Zeuren, zeiken, dat is het enige wat jullie kunnen. En niks is goed, niks, niks, niks is goed. Nou, ik mot jullie ook niet meer, hoor je. Ik moet jullie nooit meer zien. En ik kom hier ook nooit meer. Nooit meer. Jullie bekijken het zelf maar. Wat heb jij nou ineens? En jouw had ik helemaal. Wat heb ik gedaan? Niet echt de type van de rustige kastelein. Nou, zitten we nou? Zonder eten. Ik kan hem de zaak wel dichtgooien. Ik ga achter staan. Jij? Never. Oh, maar slaat de jongens, dat kan toch niet zomaar. Waar moeten we naartoe? Uh, café cafés genoeg. Ach, dan moet je weer zo'n ent lopen. En toon, hè. Arme toon. Nou, we moeten wat bedenken. Hij, uh, Haap, ja. jij bent toch zo goed in plannetjes? Ja. Ja, ja, we moeten wat bedenken. Ja, voer ja. zodat de zaak gewoon doorgaat. Ja. He, iemand anders achter de tap. Ja. ja, maar wie? Nou, ouwe. Misschien dat ik wat weet. Ja, hey, jongen, trouwens hartstikke enthousiast. Nou, voor de, uh. de motoriteit. Was geluid een stukken beter. Ik zag de breuk helen. Had Harry toch nooit zien zitten? Ja, wie wel? Wij zien hem alleen maar zitten. Voor ja, ja, ja. hier was hij gelijk voor te vinden. In één klap iedereen uit de zorg. Jongens, ik in. Mag ik even met je bestellen? Wat ja. zal het wezen, jongens? Drie pils en hemzelf ook wat mop. Oeh, kijk aan, hij gaat op chique. Wordt het zo al niet eens tijd dat jij op huis aan gaat? Nou, nee. Ik denk dat ik nog maar eventjes blijf. Ja, niet voor de drank begrijpen goed. Maar weet je wat het is, Trees? Ik zie je zo graag werken. <tie>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 Technische realisatie, Max Westra en Ad van der Ven, regie, Hero Muller.